Het was super hè. Herman? Dat was heel mooi. Ja. Ja, en uh, het, wat in het vat zit, uh, verzuurt niet, zeggen ze. Want we hebben gelijk Geert aangesproken. En uh, ook hij komt uh, kort binnenkort in dit theater. Dus ja, ja helemaal over, twee leuk. Weken komt, of over twee maanden komt zijn boek uit. Ja. En daarna wil hij een keer bij ons in de uitzending komen.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 A bridge of love too far Often and down and feeling helpless Unable to stop our feet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 Dus ik had al snel bedacht dat dat er moest worden. En, uh, en heel veel mensen zeiden. Ja, en dan vertrek dan vanuit Parijs. Of ga dan die laatste duizend kilometer. En dacht Nou, als ik het doe, doe ik het goed. En dan doe ik het ook vanaf mijn huis. Ja. Dus uh, zo is dat idee inderdaad geboren. En ik ben toen inderdaad ben, ben gaan trainen voor de Vierdaagse van Nijmegen. En daarna uh, is met de steeds zwaardere rugzak op. En, uh, ja. Totdat ik in april kon vertrekken.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 Ben je ook langs gelopen, als het goed is? Dat is toch dat uh, die je, enorme ruïne. Die, ja, precies met die boog waar, uh, waar die weg, om, ja, die waar die weg. Ja, precies, waar weg de weg onder doorloopt. Ja, inderdaad, tien, ik ben daar, blijven slapen. Tien jaar geleden, hoe kon je daar nog niet slapen? Echt waar? Ja. Oké, okay, nou, ze hebben daar nu dus twaalf uh, bedden.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 En uh, mijn vriendinnetje, haar vriend, was gitarist in deze band. is band is helaas uit elkaar, maar heeft waanzinnige liedjes gemaakt. En ik vind dit een van de allermooiste liefdesliedjes ooit. Dat is alles wat ik erover kan Wie zeggen. hoe heet het? Het heet Altijd Wel Iemand. Er is altijd wel iemand die meer aan je denkt.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 Wel iemand die je beter begrijpt. Die er veel vaker is, die ook veel langer blij. Want ik ben er haast nooit, ach je weet hoe het gaat, mijn lief. Ik ben steeds onderweg, ik kom altijd te laat. Stop. Mensen, het, is, uh, het zit er alweer op, helaas. Uh, Marlies, ik wil je ontzettend bedanken voor. Uh, uh, je graag, bent echt een hele leuke, spontane meid. Hè, ik, uh, uh, ik heb genoten van deze <laughs> uitzending. <laughs> Dank jullie het is wel. Hier. Een, uh, heerlijk <laughs> is erg op, leuk om hier te zijn. Ja, lekker op stoel zit je stoel zitten te lachen en uh, helemaal je element. Ja. Als de uitzending drie uur was gebeurd, dan had je nog uh, geen enkel probleem. Zitten, uh, <laughs> ja. Ja, ik wil, als je helemaal naar uh, Stella gelopen bent, dan is zo'n uitzending Dat natuurlijk. Uh, <laughs> Herman, even een vraag aan jou.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 vier maanden lang van huis weg kan. Nou, het kan ook, je kan ook 800 kilometer doen en dan ben je anderhalve maand weg. Hè? Dus... Is nog veel, denk ik. Ja. Met... Nou ja, je bent stiekem maar al op. een Belgiëm. Is... Je bent al een Belgiëm als je maar 100 kilometer loopt. Ja, dus wat dat, dat, dat zin, betreft. Nou, ja. oh, nou ja. ik dat... ja, hoor toch wel positieve berichten zo ja, nee, aan nee, de andere kant van de, de tafel. Dat vind het wel heel leuk, dus ja, waarom niet? Ja. Dus, uh... Nou, Rob, in ieder geval bedankt voor de techniek en uh, Mario voor de ondersteuning.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 Deze uitzending wordt ook samen met Herman gepresenteerd. En op 3 april komt zanger Simona Awina vertellen over haar belevenissen... tijdens de wandeling naar Santiago de Compostela. Tot dan wordt deze uitzending op zondag en op woensdagavond... 8, uur 8 tot 9 s'avonds. Dat is nieuw. Nieuwe tijd. Het, we hadden altijd 11 tot 12 uur s ochtends, Maar dat is dus nu uh, verplaatst naar uh, 8 tot 9 s'avonds. En daarna komt ook weer... Uh, hoe heet het nou? Tap Hoe heet het nou tegenwoordig? Uh, goed...